Gaat niets boven een bad. Op een mooie morgen in de lente deed Kareltje Konijn zijn ochtendgymnastiek. Hij sprong heen en weer op de oever van het riviertje dat langs de boomgaard van de boerderij stroomde. Zijn vriendin, Miesje Muis, die in een hol naast dat van Kareltje Konijn woonde, deed ook haar ochtendgymnastiek. Ze probeerde net zo hoog te springen als Kareltje maar steeds viel ze met haar neusje op de grond. Twee kleine varkentjes, de broertjes Keesje en Koosje Knor... kwamen naar Kareltje en Miesje kijken. Kom, doe mee, riep Kareltje. Het zal je goed doen, want jullie zijn veel te dik. Ik vind het leuk om dik te zijn, zei Keesje. En van gymnastiek word ik moe, zei Koosje. Kareltje gaf geen antwoord. Hij ging op zijn achterpoten zitten... ...en begon zich met zijn voorpoten te wassen. Hij waste zich heel goed, vooral achter zijn lange oren. Miesje Muis ging ook op haar achterpootjes zitten en begon zich ook te wassen. En zij waste zich ook heel goed, vooral haar lange snorharen. Opeens hoorden Kareltje, Miesje en de twee varkentjes een luid gespetter achter zich. Ze keken om en zagen dat sintje Spreeuw zich in het riviertje aan het wassen was. Ze genoot van haar bad. Ze sloeg met haar vleugels in het water tot al haar veren kletsnat waren. Daarna vloog ze op de oever en landde precies tussen Kareltje en Miesje op het gras. Ze schudde zich zo hard dat het konijn en de muis ook kletsnat werden. Zo word je pas lekker schoon, riep ze. Hoe kun je je nu wassen door alleen maar met je poten over je gezicht te wrijven? En ze begon haar schone veren glad te strijken. Intussen was Carolientje Kip de boomgaard ingelopen. Tok tok. luister niet naar die malle spreeuw, zei ze. Ik zal jullie laten zien hoe je echt schoon wordt. Ze liep naar een plekje onder de appelboom waar geen gras groeide. Daar begon ze in het zand te rollen. Na een poosje stond ze op en schudde haar veren. Nu ben ik heerlijk schoon, zei ze. Keesje en Koosje begonnen te lachen... Wat een onzin, zei Keesje. Belachelijk, zei Koosje. Koba Koe stak haar hoofd over de muur en zei... Waar hebben jullie het over? Over hoe je je moet wassen, zei Carolientje Kip. Ik zeg dat je het schoonst wordt als je jezelf met zand wast. Onzin, zei Sintje Spreeuw. Je moet je wassen met koud water. Ik was me altijd met de dauwdruppels die s'morgens op het gras liggen, zei Koba... Dat is volgens mij de beste manier. Wat vind jij, Pieter? Vroeg ze aan het paard dat naast haar was komen staan. Daar ben ik het mee eens, zei Pieter. Het enige wat ik doe is door het gras rollen en dan ben ik weer schoon. Daar kwam Hendrik Hond de boomgaard rennen met zijn zwart-wit gevlekte vacht. Kareltje Konijn en Miesje Muis verdwenen in hun hol, want ze waren bang voor honden. Hallo, waar hebben jullie het over? Hendrik. Over hoe je je moet wassen, zeiden Sintje, Carolientje, Koba en Pieter tegelijk. Met dauwdruppels, zeiden Koba en Pieter. Met zand, zei Carolientje. Nee, met koud water, zei Sintje. Brrr, zei Hendrik. Ik hou niet van water. Ik was me helemaal niet. En toen holde hij gauw weg. Ga, ga, riep Kareltje Konijn. Nu weet ik hoe ik voortaan een hond moet wegjagen...